Uur. Dit is Maud Scheurs met het NOS-journaal. ...te verwachten problemen omdat de uitslagen met de hand moeten worden geteld. De VNG denkt dat er veel extra mensen en geld nodig zullen zijn. En betwijfelt of de voorlopige uitslag op de avond zelf bekend zal zijn. Eerder zei de kiesraad ook al dat het lastig wordt de definitieve uitslag net zo snel te hebben als bij eerdere verkiezingen. President Trump heeft hard uitgehaald naar de rechtbank... die het inreisverbod voor inwoners van zeven landen heeft opgeschort. Trump noemt hem op Twitter een neprechter. Hij meldt verder dat het besluit belachelijk is en teruggedraaid zal worden. De federale rechter in Seattle schort het inreisverbod voor zeven moslimlanden op. De uitspraak geldt voor de hele VS. President Trump gaat in beroep. Volgens hem ontstaan er grote problemen... als een land niet meer kan bepalen wie er binnen mag komen. Het zuidwesten van Frankrijk is getroffen door een zware storm. Er zijn voor zover bekend geen gewonden, maar de schade is groot. Zo'n 250.000 huizen zitten zonder stroom. In veel plaatsen zijn bomen omgewaaid. Aan de kust zijn windstoten gemeten van 150 km per uur. In Bordeaux zijn schuilplaatsen geopend. In Colombia wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is vermist. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het een man van 58... Hij belde donderdagavond naar de lokale autoriteiten dat hij tijdens een wandeling door de bergen was verdwaald en een wond aan zijn been had. Kort daarna was hij niet meer te bereiken. De zoektocht gaat moeizaam omdat het gebied dicht begroeid is. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en geleidelijk valt wat regen of motregen. In het noorden gaat het pas vanavond regenen. Morgenochtend trekt de regen via de weg, waarna het droog en bewolkt is. Het wordt net als vandaag zo'n 7 graden. En dit was het. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijn Zwaan bij de ANWB. Op de A9, Alkmaar richting Diemen, staat file tussen Amstelveen en Knaupend Holendrecht. 4 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar dit weekend helemaal dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Die Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd omhoog. Hoog, hoog. Stuur versnelling. Word wakker, want dit is jouw droom. Je geeft hoop aan de mensen. Ja, hoop aan de mensen. Hey jij daar, jij daar in de spiegel. Hey, kijk eens hier, Dit is wat we gaan doen vandaag. Uh, geen gesodemiet. Iets actiever. Je bent er klaar voor.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 Maar wat ga je te doen om ze te laten komen? Uh. De wereld ligt voor je open, doe het gewoon en maak het maar. maar je weet hoe het kan lopen, dus lopen, lopen, lopen. Yeah. Als je niks doet, niks doet, dan wil je nooit. Yeah. Dus geloof in jezelf, uh. juist wanneer het lijkt alsof het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd om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 Hoop aan de mensen Je geeft hoop, hoop, hoop En daar gaat het op. En we hebben er weer zin in uur 2 van Zandvoort op zaterdag Zandvoort, een goedemiddag. En wij gaan in de hoogste versnelling Dat beloofd bij deze En dat was ook meteen de, de eerste plaat na het nieuws weer van 3 uur Uiteraard de single van onze eigen Nielsen Ja, Argo-Jan, wat gaan we in uur 2 allemaal doen? Uiteraard, rond de klok van half vier is het weer tijd voor de evenementenagenda Dus ik zou zeggen, luisteraars en kijkers Houd uw pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uiteraard hebben we ook Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we zijn hier in de studio in de blijde verwachting van de aankomst <lacht> van Marco Termes. Want daar gaan we het ook even mee hebben over afgelopen maandag. Tijdens de presentatie van de Glossy Ode aan Zandvoort. Waarin ook Marco Termes een tweetal prachtige gedichten ten gehoor heeft gebracht... Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En kijken doe je via www.zfm-live.nl Ja, we hebben zin in het strandseizoen, het gaat er weer aankomen... en we zijn helemaal in de zonnige sferen met deze van Enrique Iglesias. EN dar.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 Sorry, Jobstrand. Lieve gisteren, al dan vandaag. En Rick, ik lees wel ja, sorry. En Duella El Corazon. Jawel, um, ja, CFM is uh, tijdelijk even niet ontvangen op 106.9. We hebben problemen met de verbindingen richting uh, de zender. Onze excuses daarvoor en er wordt uh, hard aan gewerkt om dat uh, probleem te verhelpen. Wel gewoon te ontvangen, uiteraard, via de tv-kanaal 40 Digitaal, via SIGO, via internet of de CFM-app en mocht je hem nog niet hebben. Download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store. Een aantal jaren geleden brak deze dame ineens door. En dat was ze. We hebben het over uh, Adele en dit is uh, haar laatste verschenen single Water Under The Bridge. Jawel, ja, uh, collega Martijn uh, Luiter die was uh, vanmorgen onderweg uh, richting studio van CFM. En toen moest hij uh, zijn best doen om niet tegen een paar uh, damherten aan te, te rijden. Zeg maar. Want uh, er liep weer een grote kudde door het... Uh, het centrum van Zandvoort. Je hebt ook nieuws over de damherten. Ja, Er schijnen geen effectieve maatregelen te kunnen worden genomen... om de overlast van de damherten in het dorp terug te dringen. Om het terugdringen van de dorpswandelingen van de herten te bevorderen... Euh, zouden volgens buitengewoon raadslid van Sociaal Zandvoort, Sanne Kool... waarschuwingsborden geplaatst moeten worden. Tevens zouden volgens haar meer en hogere hekken moeten komen... zodat de herten gedwongen worden om in de Amsterdamse waterleidingduinen te blijven... Echter Waternet en de gemeente Zandvoort zien geen heil in deze maatregelen. Sinds in november 2016 het afschot van damherten in de Amsterdamse waterleiding Duinen is begonnen, zijn de herten niet alleen s'nachts in de woonwijken langs de duinen en in het centrum aanwezig, maar lopen zij nu ook overdag in de woonwijken, bijvoorbeeld in Nieuw-Noord en op de algemene begraafplaats. Waternet ziet in het extra plaatsen van hekken geen oplossing. Om het noordelijk, oostelijk en zuidelijk deel van de Amsterdamse waterleidingduinen staan nu hekken om verkeersoverlast te voorkomen. Het is onze ervaring dat er altijd herten zullen zijn die zoeken naar nieuwe gebieden om voedsel te vinden. Het geheel omhekken is geen optie, het is tegen het nationaal en provinciaal beleid om juist gebieden met elkaar te verbinden. In overleg met andere beheerders in de regio is voor een structurele oplossing gekozen, namelijk het verkleinen van het aantal damherten. Dit is bovendien noodzakelijk om de natuur weer in balans te brengen en nog meer schade aan andere dieren en planten te voorkomen. Het verkleinen van het aantal herten houdt dus in dat men doorgaat met het afschot. Want de grote hoeveelheid damherten die nu ook in de water, Amsterdamse waterleiding duinen leven... maakt de kans groter dat herten het gebied uitgaan op zoek naar voedsel. Dat is dan ook wat nu gebeurt. Waternet gaat de grote hoeveelheid damherten in de komende jaren terugbrengen... naar een gezonde populatie van circa 800 dieren. Sanne Kool heeft in december in 2016 het college gevraagd... om waarschuwingsborden te plaatsen langs de Sofiaweg... om de verkeersveiligheid te waarborgen vanwege overstekende damherten. Het college beantwoor beantwoordde haar verzoek onder meer met... het plaatsen van waarschuwingsborden op de Sofiaweg... is geen wezenlijke bijdrage aan het verhogen van de verkeersveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat waarschuwingsborden... over het algemeen door automobilisten genegeerd worden... en de meeste wi wildongevallen plaatsvinden op wegen buiten de bebouwde kom... Tevens zou het voor precedentwerking zorgen om ook elders binnen de bebouwde kom borden te plaatsen... terwijl ze hier weinig effectief zijn. Inmiddels heeft benzinestation Duinzicht aan de Dr. Gerkenstraat op eigen initiatief een bord geplaatst... om automobilisten te waarschuwen voor de gevaarlijke verkeerssituatie... die overstekende hetten in de bocht naar de Zandvoortslaan kunnen veroorzaken. Regelmatig zijn dergelijke situaties vastgelegd door de camera's van het pompstation... Dus vooralsnog, als u één hert voor de auto ziet oversteken, wacht dan, want er volgt nog veel meer. Vaker een tweede, juist. Zou zo, je dat doen? En die borden die uh, zie je wel op de zeeweg, hè? Heel veel. Ja, daar staan trouwens genoeg borden op de zeeweg. Dan moet het niet harder dan de, 30 rijden. Dat hebben we al van de week ook kan, gezien. Anders kan je al die borden nee, niet lezen. precies. <laughs> Tot zover het verhaal over dit dam misschien heeft Donald Trump uh, nog een idee, hè? Muurtjeplaats of zo. <laughs> Ooh, ooh, De heetlijst van dit moment, Kevin James en nervers Voortaan in Zandvoort alleen collectors met CBF erkende goede doelen. De gemeente Zandvoort heeft besloten een collectevergunning... niet meer te verlenen aan organisaties die geen CBF-erkenning hebben. Aanleiding voor dit besluit was de aanvraag van diverse stichtingen... met een on onduidelijke reputatie en een onduidelijk verhaal. CBF staat voor Centraal Bureau Fondswerving... Waar het CBF in het verleden vooral grotere en goede doel, doelorganisaties bediende... is de CBF-erkenning sinds 2016 ook voor kleinschalige initiatieven te verkrijgen. Daardoor is het nu geen belemmering meer voor de gemeente Zandvoort... om de CBF-erkenning verplicht te stellen, aldus Nick Meijer. De CBF-erkenning helpt goede doelen om hun organisaties op de orde te brengen... Uh, en te houden. De gemeente hoeft, uh, heeft, hoeft organisaties met CBF-erkenning... niet zelf meer te toetsen op kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid. Het besluit van de gemeente is van kracht sinds december 2016. Het CBF verwacht... Dat meer gemeenten het voorbeeld van Zandvoort zullen volgen en is met de Vereniging Nederlandse Gemeenten in gesprek over aanpassing van de model APV. Dankjewel voor dit nieuwtje. Zojuist kregen wij een telefoontje, Amershan. Ja, dat klopt. En er werd een plaat aangevraagd van Whitney Houston uit The Bodyguards. Nou, daar komt hij aan. If I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 And uh,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 We draaien hem op verzoek bij CFM. Deze uit de bodycard, inderdaad, Whitney Houston. And I will always love you. Inmiddels half vier. Tijd voor de evenementen die er aan gaan komen. En het is weer behoorlijk wat. Ja, we gaan weer richting de zomer. Ja ja, ja, ja, ja. Goed, allereerst de expositie in het Zandvoortsmuseum. Onder het motto van Van Mondriaan tot Dutch Design. Ter gelegenheid van het landelijke thema het jaar. Het themajaar richt het Zandvoortsmuseum een, ten, een tentoonstelling in van Mondriaan... tot en met Dutch Design, die u nog tot 19 maart aanstaande kunt bezoeken. In 2017 is het namelijk precies 100 jaar geleden... dat de kunstbeweging De Stijl werd opgericht. Dat speelt zich dus natuurlijk allemaal af en het Zandvoortsmuseum... en de Swaluweestraat nummer 1. De entree bedraagt 3 euro. Meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten... van het Zandvoortsmuseum kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En voorlopig de laatste keer Comedy Night. Op 5 februari hebben we het dan over van 8 tot 11 uur. Verschillende comedians bestaande uit gevestigde namen... en aanstormend talent komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. En dat speelt zich natuurlijk allemaal af... in het Amsterdams Beach Hotel Badhuisplein 2 tot en met 4. Het begint allemaal om 8 uur en duurt tot 11 uur. De entree bedraagt 6 euro... Comedy Night op uh, 5 februari in het Amsterdam Beach Hotel. Dan gaan we naar 6 februari. Dan hebben we de Eddie Wally Memorial. En waar moet u dan zijn? Dan moet u s morgens vroeg op. En wel om van 8 tot 10 uur die uh, 6 februari. Dan uh, is het... de. Uh, entree is gratis. Het speelt zich allemaal af uh, in de locatie Lunchbreak. Halterstraat 57. Ter ere van de veel te vroeg overleden Belgische volkszanger Eddie Wally organiseert lunchbreak een memorial forum. Zijn muziek wordt gedraaid en er zijn Belgische hapjes op deze 6 februari. Pas morgens 8 tot 10 uur. Dan gaan we naar dinsdag, dan is 7 februari. Dan is het om half twee weer tijd voor Cinema Nostalgie Café Société. Op 7 februari opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren... voor de zevende hemel muzikale ode aan de liefde en familie. Dat speelt zich allemaal af in het Circus Zandvoort gasthuisplein 5. De kosten bedragen 6, dan wel 7 euro. Dat is afhankelijk van het gebruik. Dan wel niet van de be Belbus. Cinema Nostalgie, 7 februari, half 2. Uh, meer informatie over de, dit evenement en over alle andere evenementen van Circus Sandvoort kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circusandvoort.nl. www.circusandvoort.nl En ladies, opgepast. 8 februari, tijd voor Ladies Night.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 Wederom, locatie Circus Zandvoort Gasthuisplein, nummertje te Zandvoort. De kosten zijn 13,50 euro. Gaan we naar 10 februari, 9 uur s'avonds... dan is het weer tijd voor de traditionele algemene pubquiz. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... in een gezellige ambiance. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven kan aan de bar of telefonisch. Teams van maximaal 5 personen, 2,50 euro per persoon. En dat speelt zich weer allemaal af op Café Koper op deze 10 februari vanaf 9 uur. De algemene pubquiz. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen van de Café Koper kunt u uiteraard terugvinden op de website www.cafékoper.nl www.cafékoper.nl En dan jazzliefhebbers, een echte aanrader. Op 12 februari om half drie gaan de deuren van de krocht weer open tot half vijf. Ditmaal met niemand minder dan Edwin Rutten. En het zal u Een menig jazzdief hebben zal het niet verbazen. Maar Edwin Rutten, dat swingt. Jazz in Zandvoort met Edwin Rutten. 12 februari vanaf half drie tot half vijf. De locatie uiteraard Theater de Krocht. Dus eh, swingen geblazen op deze 12 februari vanaf half drie in de Krocht. Met niemand minder dan Edwin Rutten. Dan alvast even een vooraankondiging. Nog gezegd van 18 tot met 25 februari is het weer tijd voor de Kids Adventure Week. De kinderen zijn deze die week weer de baas in Zandvoort. Dus inclusief een echte heuse kinderburgemeester. Van 18 tot en met 25 allerlei evenementen. Ga dan even kijken op de website www.kidsadventureweek.nl of naar de website van het VVV Zandvoort. Daar elke dag heeft een speciaal thema en het is weer Kids de baas in Zandvoort. En liefhebbers van de Fado kan ik alvast mededelen dat op 19 februari Daisy Correa weer naar Zandvoort komt. Fado Zangeras Daisy Correa stond afgelopen jaar in een uitverkocht theater de krocht. Het publiek heeft toen al kennis kunnen maken met deze reizende ster... van de jonge Vedistas uh, met haar programma Uma Casa Portuguesa. Uh, meer informatie kunt u uh, vinden op, op de website www.daisycorrea.com. Het speelt zich allemaal af natuurlijk in theater de krocht... Meer informatie, eh, nogmaals, eh, ook telefonisch op 06-402-63472. Dat hebt u niet verstaan. 06-402-63472. Op 19 februari is ze er weer. Speciaal voor u en voor de Fado-liefhebbers. Daisy Correa in eh, Theater de Krocht. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was weer de evenementagenda. En eh, ja, wie zegt dat er nog eh, zo weinig te doen is in Sanford? Nou, die is niet helemaal goed, hè, geloof ik, want... Ook de komende dagen weer heel veel activiteiten. En daar zijn we trots op. En we hebben zin in Zandvoort. En wil je de activiteiten nalezen? Dat kan eenvoudig via onze eigen ZFM Zandvoort-app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en download hem nu. En dan ga je naar het menu van de, van de app. En dan kijk je even onder de evenementen. En dan kan je alle evenementen nog een keertje nalezen. Hier is Katsa Kukku en Toesai. A shorter breath, don't even try Het is alweer een week geleden dat CFM kampioen werd. Kampioen de Plaatje, daar hebben we het over. Oh, uh, over Ik zag je al zo kijken, van, waar heeft hij het nou weer over? Kan niet over voetbal gaan? Nee, nee, nee, nee, nee niet echt, nee. nee. Hardlopen ook niet, dat gaat ook niet lukken, zwemmen ook niet. We hebben het gewoon op een Raadje Plaatje gedaan uh, vorige week. En ook deze plaat kwam uh, langs van de Nolans, oftewel de Nolens sisters. En I'm in the mood for dancing. Heb jij hem al in de bus gehad? De ode aan Sanford. Ja, Jazeker. Hij is mooi. En, hè? en nu zou eigenlijk uh, op dit moment Marco Termes aanschuiven. Maar die man is zo druk bezet. dat hij ons uh, net even liet, uh, via de telefoon liet, uh, liet mededelen. of mededeelde dat hij uh, wat verlaat is. Maar uh, ik ruim mijn zendtijd tijdens het gedicht van de week. wel voor uh, meneer Termes in. Dus, dank je wel, Dus straks uh, rond de klok van kwart voor vijf. Het, de gedichten wellicht van de dag. En welke gedichten dat zijn. Dat hoort u in het volgende artikel, want Zandvoorters zijn trots op de Glossy Ode aan Zandvoort. Afgelopen maandagavond is tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Club Notique het eerste exemplaar van de bewaard Glossy Ode aan Zandvoort door burgemeester Niekmeijer aan de nieuwste bewoner van Zandvoort overhandigd. Bloemendalen Bob Mantel had de ochtend voor de bijeenkomst de sleutel van zijn nieuwe woning in Zandvoort ontvangen en kan nu met de Ode aan Zandvoort in de hand zijn weg in ons dorp gemakkelijker vinden. Odaan Zandvoort is een lijvig boekwerk geworden met 180 pagina's... gevuld met 157 artikelen, gelateerd met 483 foto's en twee gedichten... waarover straks meer, en twee kunstwerken. Het is een cadeau van 119 Zandvoortse ondernemers, bedrijven en instanties... aan de inwoners van Zandvoort, al dus initiatiefnemer en uitgever Edith van Beek... Aan ode aan Zandvoort hebben 25 mensen meegewerkt. Zij werden te, terecht door Van Beek in het zonnetje gezet. Het is een bewaard document dat met veel verrassende invalshoeken over onze mooie badplaats Zandvoort. Bekende, minder bekende en wellicht wel onbekende inwoners en ondernemers en vrijwilligers en bedrijven passeren de revue. Door het boek komt het lezer alles te weten over van alles en nog wat. Met als grote gemene deler ons prachtige dorp Zandvoort. Marco Termes heeft speciaal voor Ode aan voor twee gedichten geschreven. één voor Hille Jansen en één voor Maarten Keur. De kunstenaar Arvee en Erik Holtkamp hebben daarbij twee prachtige schilderijen gemaakt. Tijdens de presentatie van afgelopen maandagavond werden deze nadat Termes zijn gedichten had voorgedragen aan de beide Zandvoorters overhandigd. De komende dagen, afgelopen week, zijn door de leden van de scouting... in iedere brievenbus ook die van de bekende nee-nee-stickers... een exemplaar bezorgd, zodat iedereen van dit geweldige... en mooie, informatieve en goed leesbare magazine kan genieten. En voor wie extra exemplaren wil hebben, misschien voor familie... die niet in Zandvoort wonen, is Oda aan Zandvoort ook verkrijgbaar... bij de Bruna Balkenende aan de Grote Kocht. Tegen de inlevering van een tientje, dan krijgt hij 10 euro cent terug... Dus blijft u luisteren en zeker kijken naar lokale zenden... want rond kwart voor vijf zal de Mes aanschuiven... en de gedicht of gedichten wellicht ten gehore brengen. Oké, okay, dat wat betreft Oda oh, en het inderdaad een mooie klossie... En die hebben we ontvangen, mede dankzij de scoutinggroep... die je toch maar even huis aan huis heeft bezorgd. Zo'n dik blad, jongen, jongen, jongen. Jonge. Wat een gewicht, wat een gewicht. Maar ze hebben het voor elkaar gekregen en we kunnen er allemaal van genieten. En wij genieten nu van Ricky Martin. Winter. Volgens mij is dat de man van Sledgehammer. We hebben het over Pieter Gabriel en de andere grote hit van hem. Wordt je juist bij Salford op zaterdag? Dat was de Salisbury Hill, Albert-Jan. Jawel. Even lekker meegedaan met de plaats. Nou, ja, Heerlijk. In Groningen zou zeggen: dat is een bult. -hilly. Een bult, ja, zeker. <laughs> Goed. Nog even aandacht voor ons luister- en omgevingsonderzoek. In 2011 had CFM al een eens een luisteronderzoek en omgevingsonderzoek gehouden. om enig inzicht te krijgen in hoe vaak er naar programma's van CFM geluisterd werd. Radio wordt door luisteraars beschouwd als uiterst betrouwbaar medium. en de meeste luisteraars zijn bijzonder gehecht aan hun radiostation. De mobiliteit van luisteraar ontwikkelt zich in een snel tempo... en de periode dat mensen echte tijd namen om naar de radio te luisteren... is veranderd. De generatie van nu is altijd onderweg en willen op hun tijd... en op wanneer zij willen naar de radio kunnen luisteren. Steeds vaker wordt radio beluisterd via internet. De radio thuis en in de auto vormen nog weliswaar... de meest gebruikte hardware voor radio... maar de groei naar nieuwe platforms gaat snel. Vooral onder de jongeren. Vandaar dat er momenteel, en nog tot 15 februari, een luister- en omgevingsonderzoek loopt bij CFM, waarvoor wij graag uw medewerking vragen. Maar na aanleiding van die uitkomsten daarvan kunnen wij wellicht ons richten op de toekomst en aan uw wensen tegemoet komen. Nog tot 15 februari is het dus mogelijk om mee te doen aan het luister- en omgevingsonderzoek. Ik geef toe, het is even, je moet er even voor gaan zitten, je bent er ongeveer 10 minuten mee bezig. Maar hoe kan je je daaraan meedoen, Rob? Heel eenvoudig, het meest makkelijke is via onze eigen app, Albert-Jan. Ja, okay. De CFM-app die je gratis kan downloaden. Kijk dan even onder het menu naar ja, luisteronderzoek en dan start de lijst en dan doe je mee. En uw medewerking stellen wij als omroep zeer op prijs. En uh, onder de gelukkige invullers ervan ja, verloten we uiteraard heerlijke taart. Dus heerlijk. ik zou zeggen, doe alsjeblieft mee met het uh, luister- en omgevingsonderzoek. Want met die, die informatie kunnen wij weer verder... En kijk anders ook even op onze Facebook-site. Ook daar vind je het luisteronderzoek. En doe mee daarmee. En daar zijn we zeer blij mee als mensen dat doen, Albert-Jan. Toch? Zeker weten. Zeker weten. Dus vul hem nu in. Ga er even tien minuten voor zitten. En help je enig echt eigen lokale radio, CFM, met dit onderzoek. <middels>